van de Putten met het NOS-journaal. De onderhandelaars in België hebben op de valreep een belangrijke horde genomen voor een regeerakkoord. Vandaag verliep de deadline die formateur De Wever had gesteld. Aan het begin van de avond zou de Vlaamse nationalist naar Koning Filip gaan, maar toen werd er nog onderhandeld tussen de vijf partijen. In de loop van de avond kwam het bericht dat er een akkoord is over het grootste struikelblok, de supernota: over belastingen, arbeidsmarkt en pensioenen. De autoriteit persoonsgegevens roept op om heel voorzichtig en terughoudend te zijn met de nieuwe Chinese AI-app DeepSeek. De instantie heeft ernstige zorgen over het privacybeleid van de app en over het manier waarop die lijkt om te gaan met persoonlijke gegevens van gebruikers. De autoriteit gaat een breder onderzoek beginnen naar het doorsluizen daarvan naar China. Dat doorgeven mag alleen onder strenge voorwaarden. Minister Faber is het niet eens met de uitspraak van de rechter dat het detentiecomplex op Schiphol ongeschikt is om asielzoekers vast te houden. Faber gaat tegen het vonnis in hoger beroep. Eerder kwam de Raad van State juist tot de conclusie dat Schiphol wel geschikt is. De legerhelikopter, die boven Washington op een vliegtuig botste... vloog te hoog, zegt president Trump op zijn eigen sociale media-platform. Maar de luchtvaartdienst van het Amerikaanse leger... zegt dat de helikopter niet te hoog vloog. Bij de ramp vielen 67 doden. Tijdens de Jesper de Jong heeft voor het eerst in zijn carrière... de halve finales gehaald van een ATP-toernooi. In Montpellier verraste hij landgenoot Tellen Griekspoor. Het werd 7-6 en 6-4.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 Tot zover de ABB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. nu. See it. I met you Doesn't matter how long, if you wasn't down from now on, you'll be around to count on this feeling, put you down with the program, like I am, so just dance till you feel how I feel now, sweet T's cold rockin' the crowd, turn up the music, I'm a fanatic, make it heard from basement to attic. still Lips moving, but what you talking about? I see your lips moving, but what you talking about?